Morgen en vrede zijn met u. Het is even geleden dat ik hier geweest ben, drieënhalve maand. Dat ligt niet aan u, dat ligt aan mij. Ik hou van de zon, dus in de winter ben ik niet zo dicht in de buurt. Ik ga de traditie voortzetten waar ik de vorige keer gestopt ben. Ik ga het weer hebben met u over het koninkrijk van God. We hebben net gehoord in het gebed van Daniel dat hij zegt: van ja, wij maken het misschien nog mee dat Yeshua terugkomt. En u weet dat hij wat dat betreft ons een aantal zaken duidelijk gemaakt heeft... ...waaraan wij kunnen zien hoe dicht dat dat nabij is. En dan heb ik het over de tekenen der tijden. De laatste keer heb ik met u gesproken over het feit dat we waakzaam moeten zijn... ...en dat we onderzoek moeten doen. Nou, dus dan gaan we nu maar eens kijken... Wat hebben die tekenen ons te zeggen? Soms kan er misschien verschil van mening zijn over een teken. U hebt daar in het verleden het een en ander over gehoord en gelezen en dat heb ik ook gedaan. Dat is niet erg, maar we gaan met elkaar, gaan we proberen elkaar voor te bereiden op de terugkomst van Yeshua. En we gaan vandaag beginnen met te lezen in Matthäus 3, eh, correctie, Matthäus 24 vers 3. Tot en met 13, u weet dat de reden over de laatste dingen. Bij drie evangelisten opgetekend staan, bij Marcus, bij Lucas en bij Matthäus. En ik wil met u dus het Matthäus-Evangelie lezen, Matthäus 24, vers, vers 3 tot 13. En dan gaan we dus kijken wat kun je nu al verwachten voor het Koninkrijk wordt opgericht. En dan gaan we lezen. In vers 3, toen hij, gaat over Yeshua, op de olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Ik heb de eerste twee versen niet gelezen, maar daar vragen de discipelen, of die, die zeggen tegen Yeshua, kijk nou toch eens wat een geweldige mooie tempel wij hebben, dat is, dat is werkelijk fantastisch. En dan zegt Jezus, ja dat kan wel zijn, maar er blijft geen één steen op de andere. En dan zeggen die discipelen, ja wanneer gebeurt dat nou? Dat hebben we net gelezen, die vraag van die discipelen. Maar die discipelen gaan verder, want die zeggen daar, daarbij, wat is het teken van uw komst en wat is de voleinding der wereld? Kom daar zo op terug. En dan begint Yeshua te antwoorden. En het eerste wat hij zegt, schek, gek eigenlijk, hij zegt, Zie toe, zie toe dat niemand u verleidde, zegt hij. Want heel veel mensen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus en ze zullen heel veel mensen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen, geruchten van oorlogen en dan staat het er voor de tweede keer. Ziet. Toe, wees niet verontrust, want dit moet eerst geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch, dit alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, ze zullen u doden, en gij zult door alle volken... Gehaat worden om mijn naams wil. En dan komt hij en dan zullen velen ten val komen. En elkaar overleveren en elkaar haten. En dan zegt hij het weer een keer. En vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de mensen verkillen. Maar wie vol hart tot het einde, die zal behouden worden. Dat stukje, daar gaan we het voor een deel over hebben vandaag. U moet niet vergeten dat wat wij gelezen hebben, slaat niet alleen op de laatste dagen waar wij in leven. Er staan ook versen tussen die van toepassing waren voor de discipelen toen. En er staan versen in die door de hele tijd heen gebeurd zijn, die daarna vooruit wijzen. Alleen, wij moeten goed onderzoek doen en kijken, wat kunnen wij verwachten? Wat is er voor ons? Ja. Maar de discipelen zeiden toch, wat is het teken van uw komst? Matthäus is de enige van de drie evangelisten die zegt, wat is het teken van uw komst? Die andere twee spreken daar niet over. Ja. En dan zegt en dan zeggen de discipelen, en wat is het teken van de volleinding van de wereld? Nou, als je nou voor het eerst zo'n vers leest, dan zeg je, volleinding van de wereld, is het dan afgelopen? Nou, zo zou je het kunnen lezen. Maar het woordje wereld, dat komt van het Griekse aion en dat geeft een bepaalde tijdsaanduiding. Ja, we hebben verschillende aione. Deze tijdsaandeiding loopt tot Yeshua terugkomt en dan begint er een volgende tijdsperiode. Dus het is eigenlijk wat is het einde van deze tijdsperiode en dus niet het einde van de wereld. Dat we dat goed onderscheiden. En aan datgene wat hij dan zegt, al die tekenen die hij opgeeft, moeten dus voor ons zichtbaar en herkenbaar worden wanneer Yeshua gaat terugkomen. Het teken van zijn komst. En het teken van de voleinding. die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij weten alleen niet het exacte tijdstip van zijn terugkomst. Daarom moeten we goed naar die tekenen kijken. Nou, wat hebben we gelezen? Ik ga het voor u in zes punten samenvatten. We hebben gelezen over misleiding, verleiding door valse leraren, valse profeten en met name in het laatste dagen. We hebben gelezen over oorlogen, wanorde, rustverstoring. We hebben gelezen over hongersnoden, pestziekten, aardbevingen en andere verschrikkelijke natuurverschijnselen. Er zal verdrukking zijn en de, en de mensen zullen gehaat worden, de gelovigen, u en ik, omwille van zijn naam. Doordat wij Yeshua zijn naam gebruiken, we zijn christenen, daardoor zullen we gehaat worden. Er zijn erbij, die zullen zelfs gedood worden, staat er. Dus... Dat kan allemaal gebeuren. Er zal afval van het geloof komen en Gods wet zal met voeten getreden worden en de liefde van de mensen onderling zal verkillen. Nou, als je dat nou leest, dan is het niet zo dat je zegt van nou, daar kijk ik echt naar uit, geweldig, laat maar komen. Ja, het zijn niet de meest prettige dingen die ons voorgehouden worden. Toch moeten we goed begrijpen dat door dit alles heen we wel uitkijken naar de terugkomst van Yeshua en dat daarna als dat koninkrijk opgericht wordt, alle ellende voorbij is. Ja? De ellende die we nu dagelijks horen, zien, lezen of meemaken. Ja? En ik denk dat het dus goed is om ook te kijken in dat stukje wat we gelezen hebben, staat daar dan niks positiefs in, staat daar niks bemoedigends in, geen houvast. Ik denk dat er heel veel houvast in zit. En we zullen nog een keer kijken. In vers 6b staat, zie toe, laat u niet beangstigen, dit moet eerst geschieden, maar het einde is het nog niet. Er staat dus dat we niet bang moeten worden. Waarom niet? Ja, het verloopt alles volgens plan. Volgens wiens plan, volgens gods plan. En waarom moeten wij ons eigen dan druk maken? Dat zijn toch bemoedigende woorden. Ja? Hij heeft de regie. Hij heeft het in de hand. In vers 8 staat... ...doch dit alles is het begin der weeën. Dat hebben we net gelezen. Waarom staat er dat? Om twee redenen. Op de eerste plaats om aan te geven... ...dat het geheel zich voltrekt... ...volgens het meest oudste patroon wat er op de wereld is. Namelijk de geboorte... Van een kind. met wat daaraan voorafgaat. Ja. En de tekenen. die God ons geeft. zullen dus. in aantal. en in intensiteit. toenemen. Het verloop is dus bekend. Dus als er wat dingen. achter elkaar gebeuren. dan moeten we niet angstig worden. we weten dat het gebeurt. Hij heeft het gezegd. Ja. Vers 13 hebben we gelezen. het laatste vers. Wie volhardt tot het einde. Die zal behouden worden. Alleen het woord volharden geeft al aan dat we moeilijke tijden zullen meemaken. Want als het allemaal als een fluitje van een cent in ons leven plaatsvindt, dan hoeven we niks te volharden. Dan gaat het vanzelf. Volharden doe je als het moeilijk wordt. Als er zware tijden komen. Als je onder verdrukking komt te staan. Als je vervolgd wordt. Ja, dan moet je volharden. Maar in hetzelfde vers staat dat we behouden worden. Ja? als we tot het einde volharden, zullen we behouden worden. En dat behouden, dat betekent dat we gespaard worden, dat we gered worden, dat we het doel zullen bereiken. En dat zijn dus bemoedigende woorden. In het boek Openbaring staan heel veel versen die je eigenlijk zo in de reden over de laatste dingen kunt invoegen. Die gebruik ik vandaag niet, ik gebruik er maar één en dat is openbaring 3 en vers 10. Dat is de brief aan de Philadelphia gemeente. Dat was een van de betere gemeentes. En daar staat in, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele aarde komen zal om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Dus het is een bevel om Yeshua te blijven verwachten. Nou, als ik dat doe, en als u dat doet, dan zitten we toch goed? Want hij zegt, ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking. En dat woord bewaren komt van het Griekse tereo, dat is zorg dragen voor. Goed letten op. Nou, het is toch geweldig om te lezen dat Yeshua zorg draagt voor ons en goed op ons let. Als al die ellende in de wereld gaat plaatsvinden. Ja? Er is al eens eerder een hoop ellende geweest, dat was in de dagen van Noach. En Noach en zijn gezin werden ook gered. En we, net ge we hebben net gehoord uh, uh, in het voorlezen dat het volk in Israël... Uh, correctie, het volk Israël, toen ze nog in Egypte waren, net voordat ze uittrokken, kregen ze ook een hoop ellende. Er kwamen tien plagen, maar het volk werd bewaard. Dat werd gespaard. Noach werd niet eerst opgenomen in de hemel voordat de toren kwam en het volk Israël werd ook niet opgenomen. Ze waren gewoon op aarde en ze bleven op aarde toen God alle rampen en ellende over zijn vijanden uitgooide. Nou zult u zeggen, hoeven we dan niets te doen? Kunnen we allemaal zomaar rustig doorleven? Nou, we hebben al gelezen dat we moeten volharden. Dat staat er niet voor niks. En in het evangelie van Marcus, in hetzelfde gedeelte wat over de reden der laatste dingen gaat, daar zegt Marcus, die zegt, doch gij, dat, dat ben ik en dat bent u, zie toe op uzelf. Als je niet op jezelf toeziet, dan kun je ook niet volharden, want dan gooi je het bijltje er snel bij neer. Ja? Dat betekent dat wij er dus voor moeten zorgen dat we zelf de juiste koers varen. Zie toe op jezelf. Paulus, die zegt precies hetzelfde tegen Timotheus. In 1 Timotheus 4 en vers 16, daar lezen we eigenlijk exact dezelfde versen. Dezelfde woorden. Want Paulus die zegt, zie toe op uzelf en op de leer, zegt Paulus. En dan gaat hij verder, vol hart, daar heb je weer dat woord, in deze dingen. Want door dit te doen, zegt Paulus, zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. Dat betekent, als we erover nadenken, dat onze levenswijze, hoe wij hier op aarde rondwandelen, niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar ook voor de mensen waar wij mee in aanraking komen. Waar wij contact mee hebben. Wij, u moet niet vergeten dat er bij mensen waar u contact mee heeft, Heel veel meer in hun gedachten blijft hangen dan u en ik denken als wij vertellen over God. Als wij vertellen over het plan van God. En als wij wel eens vertellen over de tekenen der tijden. Dan staan ze niet te trappelen van ongeduld om het te horen, want er zijn er veel, die worden er bang van. En je krijgt ook onmiddellijk een golf van kritiek en afwijzing terug. Maar onthouden doen ze het wel. Ik heb die ervaring, ik heb u net gezegd, ik ga elk jaar in de winter twee maanden naar Spanje. Daar praat ik met heel veel mensen en dan zeggen ze, joh, jij zei toch vorig jaar van dit of dat. Ik heb daar eens dus over nagedacht. En dan denk ik van, kijk, wij zaaien en God geeft er groei aan. Ja? Dus dat moeten we niet vergeten, dat is belangrijk. Nou. Dat zijn dus bemoedigende woorden voor ons. Dan nou kunnen we nu gaan kijken naar de brokke lende die op ons afkomt. Ja? Het eerste punt gaan we vandaag behandelen. En dat gaat over misleiding en verleiding door al die valse figuren. En dan met name in het laatste dagen. Overigens het laatste dagen dat is al even aan de gang. Hè? Zoals u misschien weet. Hè? Hebreeën 1 vers 1. Hè? Voordat Yeshua ging spreken werd er door de profeten tot de vaderen gesproken, vele malen en, en op vele wijzen. Maar nu in het laatste dagen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, uh, uh, is er tot u gesproken door de zoon. Ja? Dus 2000 jaar geleden, toen Yeshua ging prediken, was het begin van de laatste dagen. 2000 jaar van die laatste dagen hebben we al gehad, voor u en voor mij is het vanaf nu... Tot de terugkomst van Yeshua. Ja? Goed. Wat hebben we gelezen? Wat kan ons overkomen? We hebben gelezen dat er staat, zie toe dat niemand u verleidde, want vele zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden. Dat was het eerste vers waar we gelezen hebben. Vers 4 was dat. In vers 11 staat, vele valse profeten zullen opstaan. Dus vanaf het moment dat dat geschreven is, jaren 50 na Christus, tot nu toe, en ook nog in de toekomst, daar zullen er nog een heleboel valse rikken komen en opstaan. Vers 24, van hoofdstuk 24, hebben we niet gelezen, maar doen we het toch even. Ik lees het u voor. Want er zullen valse Christussen en valse profeten komen... Daar heb je het weer, er werd geschreven dat ze gaan komen. Ze zijn inmiddels al 2000 jaar geweest en ze komen nog steeds. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, Ware het mogelijk, u en mij zouden verleiden. En dan staat erachter dat Yeshua zegt, zie, ik heb het u voorzegd. Dus we kunnen het weten. Nou weet ik niet of het u opgevallen is, maar... Als je leest over de tekenen der tijden, dan worden al die tekenen die worden maar één keer genoemd, behalve als het gaat over verleiding en misleiding. Dat wordt drie keer genoemd. Dat betekent dat we daar extra alert op moeten zijn. En daarom staat er ook twee keer ziet toe. Ziet toe dat heeft een betekenis dat wij met ons verstand Gaan overdenken, gaan onderzoeken, gaan overpijzen wat er tot ons gezegd gaat worden. Dus niet snel even overheen lezen, nee, echt goed over nadenken. Wat wordt er nou tot ons gezegd in die woorden? Ja? Daarom is dat zo belangrijk. We moeten ons dus niet laten verleiden. En dat heb ik in het verleden gedaan. Ik ben katholiek opgevoed en ik denk dat hier iedereen wel een beetje kan beamen dat hij in het verleden, waar die vandaan komt, dat daar redelijk wat verleid is. Ja? Dus we zijn er allemaal, om het zomaar eens voorzichtig te zeggen, toch een klein beetje ingetuind. En dat is een beetje onze eigen schuld. En weet u waarom? Nou, wij moeten namelijk de moeite nemen om zelf te lezen. Om zelf te onderzoeken wat er staat. En daarom staat er ook twee keer in dat kleine stukje, zie toe, wees waakzaam, geef acht, let op, laat u niet verrijden. Zie toe op uzelf en op de leer en op de tekenen der tijden. Het is eigenlijk wat God tegen ons doet, hetzelfde wat wij als ouders tegen onze kinderen doen. Joh, ik heb je toch gewaarschuwd. Hoe vaak heb ik het je nou al niet verteld? Ik zeg het niet voor niks. Zo doen we dat toch? En God doet bij ons eigenlijk precies hetzelfde. Ja? Nou, we hebben ook gelezen dat ze, als het mogelijk zou zijn, zouden ze dus zelfs u en mij verleiden. En het is best mogelijk. En daarom moeten wij dus vast in onze schoenen staan. Wij moeten van wanten weten. Weet u nog wat er met Yeshua gebeurde toen die verleid werd? Er staat geschreven. Dus als wij niet lezen. dan weten we niet wat er geschreven staat. En dan worden we misleid. Ja? Goed. We gaan naar een aantal versen kijken. die specifiek spreken over. in het laatst der dagen. 2 Petrus. hoofdstuk 3. vers 3 en 4. Daar zegt Petrus: Dit vooral moet gij weten, en daar hebben we weer dat woord weet, weten, waar toen net ook al op gewezen werd. Er staat niet van, dit vooral moet je snel lezen, nee, daar staat, dit vooral moet gij weten. Nou, wat moeten we weten? Dat er in de laatste dagen spotters komen, met spotternij, en dan moet u opletten, er staat, en ik zeg het voor de eerste keer, die naar hun eigen begeerte wandelen. Dat is belangrijk, dat moet u wel even onthouden. En die zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want, zeden de vaderen ontslapen zijn, zal het altijd blijven zoals het van het begin van de schepping geweest is. Ja? En Petrus verwijst dus naar wat er komt, maar ook naar de verzen die ervoor staan. Want daar zegt hij, jongens... Dit is de tweede brief die ik jullie schrijf. En waarom schrijf ik jullie die? Om jullie in herinnering wakker te houden. En als wij dat lezen, dan worden wij er dus ook aan herinnerd en dan worden wij ook wakker gehouden, zodat we niet vergeten. Herhaling is de beste leermeester. Ja? En in dat vers 2, daar zegt Petrus, je moet denken aan de woorden van de profeten die voorheen geschreven zijn. ...en aan onze woorden, de woorden van de apostelen... ...die alles te maken hebben met die terugkomst van Yeshua. Ja? Hij zegt, dan komen de mensen en die zullen gaan spotten. Die zeggen, daar hoef je niet meer in te geloven, want dat gebeurt toch niet. Het is al zo lang, verwachten jullie dat. Er hebben er al tientallen en honderdtallen op een berg gezeten... ...en in schuren en weet ik waar... ...en die wisten precies de datum te noemen dat hij terug zou komen... ...en het is nooit gebeurd... Dus vergeet het maar, het gebeurt echt niet. Het zijn spotters. En hoe komt dat? Het staat allemaal in het vers, we moeten het alleen lezen. Ze wandelen naar hun eigen begeerte. Hun eigen mening, hun eigen ideeën, hun eigen gedachten. Ja? En die hebben dus niets met de gezonde leer te maken. En diegenen, u en ik, die wel die terugkomst verwachten... Die wel geloven in die woorden van de apostelen en de profeten, die maken ze belachelijk. Daar zullen ze over spotten. Het is maar dat u het weet. Het gaat ons overkomen. Of misschien is het u al wel overkomen. En daarom zegt Petrus, dit vooral moet gij weten. En dat vooral betekent op de eerste plaats. Ik heb het u gezegd, zegt hij. Ik spreek, ook weer in Spanje, maar ook in Nederland, vaak met mensen die naar allerlei andere kerken gaan. En ik ben altijd nieuwsgierig. En dan zeg ik van, joh, wordt er nou bij jullie wel eens ooit gepredikt over profetie? Of over de tekenen der tijden? En bijna altijd krijg je als antwoord heel zelden. Bijna nooit. En dan denk ik, ja... Leven die mensen dan niet in de verwachting van de terugkomst? Wat is dan hun hoop? Waar kijken ze naar uit? Ik bedoel, ik zit erop te wachten, want ik wil wel van dat spulletje af waar ik hierin ben. Niet dan? Wordt toch alleen maar beter? Ja. Maar ze nemen het profetisch woord dus niet serieus. Ze slapen in en ze merken dus niet wat er in de wereld aan de gang is. Want er gebeurt heel veel in de wereld. En met name in en om Israël. Ja? Maar als je dus inslaapt, dan doe je dus niet datgene wat Gods woord ons aanraadt. Namelijk wakker blijven en onderzoek doen. En dan kan voor ons, als we dat dus niet doen, kan dat hele vervelende gevolgen hebben. Want als u denkt aan de gelijkenis van de vijf dwaze en de vijf wijze maagden, dan weet u, daar werd ook op iemand gewacht. En toen die er was, toen bleek dat ze dus de reiger echt niet goed voorbereid hadden. Want toen ze de bruiloftzaal in wilden, was de deur op slot. En toen werd er ook nog eens gezegd van, ik ken jullie helemaal niet. Nou, dat is niet prettig als dat tegen je gezegd wordt, als je denkt dat je, dat je ook uitgenodigd bent voor het feest. Ja, toch? Goed. De woorden van Petrus, die worden weer door Judas herhaald. Het is een en al herhaling. Het is maar dat wij er goed over nadenken. Want Judas, die zegt in vers 17 tot 20, daar zegt hij, Gij echter geliefde, herinnert u, daar heb je dat woord weer, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen, dat, uh, dat ze tot u gezegd hebben, aan het einde destijds, dus in het laatst der dagen zullen er spotters komen, daar heb je ze weer, die naar hun, ik zeg het voor de tweede keer, eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die mensen die zo wandelen, die scheuring maken. En waarom maken ze scheuring? Omdat er staat in het vers dat die mensen de geest niet hebben. Maar gij geliefde, zegt Judas tegen ons, bewaart uzelf in de liefde gods, hoe? Door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige geest. Dus we hebben hier weer de woorden herinneren. Het gaat over spotters, het gaat over het laatste dagen en het gaat over mensen die weer zo leven zoals zij Denken dat ze moeten leven. Ja? Ze keren zich dus van de waarheid af. Ze hebben de geest niet en daardoor hebben we al die scheuringen, afdwalingen en afsplitsingen. Staat ook in het vers hoe je kunt voorkomen dat je met die scheuringen en die afdwalingen meegaat. Je moet je eigen bewaren in de liefde gods. Ja, dat, is, dat is een mooie zin. Klinkt lekker, maar hoe doe je het? Ja, staat er ook in, in het vers. We moeten het alleen goed lezen. Daar staat door uzelf op te bouwen. En dat is de tweede keer dat ik dus erop wijs dat wij mensen zelf iets moeten doen. Ja? U moet zelf lezen en de aanwijzingen en de raadgevingen die in Gods woord staan ter harte nemen en gaan toepassen of toepassen. In uw leven, ja. We hebben net ook gehoord in een gebed. We bouwen allemaal een relatie op, wij als individuele gelovigen, met de vader en de zoon. Maar we zijn ook zelf verantwoordelijk voor ons gedrag. Wij kunnen ons achter niemand verschuilen. Ja. Dus door jezelf op te bouwen, werk je aan die liefde... Naar God toe. Een andere manier is door te bidden in de geest. Want bidden is praten met God. En als u een relatie met iemand hier op, hier op aarde hebt, u wilt een relatie met iemand opbouwen, dan gaat u met die persoon praten. U wilt alles van die persoon weten. En ik wil alles van mezelf aan die persoon bekendmaken. Op die manier bouw je een relatie op. En dat doen we dus ook met God. Wij bidden tot God en alles wat ons dwars zit, dat maken we hem bekend. En we vragen voor iedereen, en, en, en vooral onze kennissen, vragen we of dat hij toch maar voor ze wil zorgen. En als wij Gods woord lezen, praat God tot ons. Op die manier bouwen we een relatie op. Ja? Dus dat is voor de tweede keer, zie toe op uzelf en op de leer en op de tekenen der tijden. We gaan naar 2 Timotheus, want er zijn nog veel meer versen die spreken over de laatste dagen en de misleiding en de verleiding en hoe dat de mensen te werk zullen gaan. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Dat vers begint met, weet wel. Ik zeg het nog maar een keer. Niet van, lees er even snel doorheen, nee, weet wel, zegt hij. In het hoofd opnemen. Dat er in de laatste dagen, daar hebben we het weer, zware tijden zullen komen, want de mensen zullen. Nou, u, zi u zit allemaal, dus blijf even lekker zitten, want we gaan even kijken hoe het met de mensen gesteld is in het laatste dagen. De mensen zullen. <lacht> Zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers. Aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars. Zijn niet mijn woorden hoor, ik lees gewoon het Bijbelvers. Onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen met meer liefde voor genot dan voor God. En die mensen, die hebben nog wel een schijn van godsvrucht, maar de kracht van die godsvrucht verlogenen ze Houd ook deze op een afstand er staat niet u moet er helemaal geen contact mee hebben want dan zou je uit deze wereld zo'n klein beetje moeten verdwijnen ja maar let op kom er niet te dichtbij let op jezelf er staat in het begin van het vers dat er zware tijden zullen komen ja toen neergeschreven die tijden zijn geweest zijn er nog steeds en worden misschien nog wel zwaarder. Zware tijden wil zeggen moeilijk door te komen, gevaarlijk, moeilijk te dragen. En dat komt omdat er tussen de mensen onderling geen liefde meer is. Geen eenheid, geen verbondenheid. Dat is de reden dat die zware tijden er zijn en komen. En we hebben net, ik heb een keer diep adem gehaald, u hebt het gehoord, ik schrok er ook van. Zeventien, mag ik niet zeggen, mijn kleinzoon zegt dan, opa, zeven. Zeventien woorden hebben we gelezen die een kenmerk geven van het karakter van de mensen in het laatst der dagen. Weet u wat ik gedaan heb? Ik heb een woordenboek uit de kast gepakt. Ik heb die zeventien woorden op een stukje papier geschreven. Ik ben het eerste woord gaan opzoeken en toen heb ik erachter geschreven wat de omschrijving is. En dat heb ik bij alle 17 woorden gedaan. En als je dan niet dat enkele woord leest, maar alleen de omschrijving, dan krijg je een idee hoe de mensen te werk zullen gaan en hoe het eruit zal zien in het laatst der dagen. En dan denk ik van, als ik om me heen kijk, hoe ver zijn wij in het laatst der dagen gevorderd inmiddels? Ja? Maar je kunt dus met die mensen die die 17 eigenschappen hebben, daar kun je dus werkelijk alle kanten mee op. Behalve de goede natuurlijk. Ja? Die mensen die hebben dus meer liefde voor genot dan voor God. Ze vinden dat een heleboel zaken die in die Bijbel staan, niet meer van toepassing zijn. Dat moet veranderd worden. We moeten ons aanpassen aan de mode, aan de tijd en ga zo allemaal maar door. Ja? Er zijn er nog bij, staat er, die gaan nog wel eens naar de kerk. Ja, want ze hebben een schijn van godsvrucht. Maar meer ook niet. Ja. In diezelfde brief van Timotheus, één hoofdstuk verder, staat nog zo'n stukje. Had ik het voor de dienst even over met iemand. 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. 2 Timotheus 4, vers 3 en 4. Daar zegt Paulus tegen Timotheus, hij zegt... Er komt een tijd, ja, dus weer, wederom toegeschreven, let op, die tijd gaat komen, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, en hier staat het voor de derde keer, naar hun eigen begeerte, drie, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, zodat zij hun oor, ...van de waarheid zullen afkeren en zich naar verdichtsels keren. Ja? We hebben nu dus drie keer gelezen dat in het laatst der dagen mensen wandelen naar hun eigen begeerte. Ja? Hier is sprake van de gezonde leer, dat is de leer die vrij is van dwaling... En die dus door de apostelen, Yeshua en de profeten overgeleverd is. En die mensen kunnen die leer dus niet meer verdragen. Daar krijgen ze steeds meer problemen mee. Ja? Die leer dient aangepast te worden. Ze lopen liever achter geboden van mensen aan, dan achter de gezonde leer. Ja? Wat doen die mensen? Die gaan shoppen. Die gaan naar die kerk, naar die kerk, naar die kerk... En dan hebben ze in één keer een kerk gevonden en daar wordt datgene gesproken wat zij graag willen horen. Maar er staat dat ze zich afkeren van de gezonde leer. Ja? Dus dat nemen ze allemaal voor lief. En ik denk dat dat dus ook één van de redenen is dat we 2300 verschillende richtingen hebben. Ja? We moeten vasthouden aan de gezonde leer. Die mensen luisteren naar verdichtsels van mensen andere vertaling zegt fabels de fabeltjeskrant ja goed die gelijkvormigheid van de gelovigen met de wereld niet dat ik me er iets bij kan voorstellen maar daar wil ik nog wel begrip voor opbrengen maar er zijn ook een heleboel leiders die op die manier spreken er wordt een welvaartsevangelie verkondigd. Ik weet nu of u het gelezen hebt in de krant, maar in Amerika is er weer iemand door de mand gevallen. Een predikant, die had, een, een televisie evangelist, die had weer een heel imperium opgebouwd van miljarden en nou bleek dus dat er weer iets niet klopte. Fraude, seksschandalen en ga zo maar door. Ja? Dus. Er zijn dus een heleboel mensen die prediken om maar zieltjes in hun kerk te krijgen. En, in hun, en, en geld in hun portemonnee. Ja? Maar ze gaan dus voorbij aan de gezonde leer. Goed. Ik heb nog twee punten. Dan bent u van me af. We hebben te maken op dit moment in de wereld met een kredietcrisis. Een financiële crisis. En ik denk altijd... Zo'n enorm gebeuren, zou dat nou nergens in Gods woord vermeld staan? Ik zeg niet dat het vers wat we dadelijk gaan lezen alleen op deze tijd slaat, maar als we het samen lezen dadelijk, dan zult u toch met mij eens zijn dat het akelige overeenkomsten vertoont met wat er geschreven staat en wat we dus in werkelijkheid zien. En we gaan lezen in Jacobus, hoofdstuk 5, vers 1 tot 6. Jacobus hoofdstuk 5 en vers 1 tot 6. De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Toen opgeschreven, is aan het gebeuren. Uw rijkdom is weggerot, staat er. Weet u, ik heb even voor mezelf... Een andere vertaling gemaakt van dit weggerot. Uw rijkdom is verdampt op de effectenbeurs. Ja? Goed, we gaan terug naar het vers. Uw rijkdom is weggerot. En uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. Uw goud en zilver zijn door de roest aangetast. En de roest zal tot een getuigenis zijn. En u zult erdoor worden verteerd als door vuur. Maar, na, maar nu komt het. Gij, rijke. Blijft schatten verzamelen. Terwijl het de laatste dagen zijn. Ja. Luister naar het geschreeuw van de werknemers. Die u niet hebt gegeven wat ze verdienen. Ik denk dat dat... Oh, hij doet het nog. De Heere Sabaoth heeft hun geschreeuw ook gehoord. U, rijke... Hebt in grote wilde en welust geleefd, uzelf vet gemest. U hebt goede mensen die zich niet tegen u konden verdedigen veroordeeld en gedood. We zijn nog niet uit de crisis en ik weet ook niet hoe lang het nog zal doorlopen, maar we lezen toch dagelijks over fraudeschandalen, over bonussen, over gouden handdrukken. Er heerst een graaikultuur, zegt men. Ja? En die rijken, die multinationals, die helpen elkaar, want die maken prijsafspraken. Er wordt dus door verschrikkelijk weinig mensen heel veel geld verdiend ten koste van heel veel mensen. Ja? Die rijken... Die hebben zich vertroeteld, zegt het vers. Die hebben overdadig geleefd en gebaald, gebaat in wereldsgenot zonder acht te geven op hun werknemers. Ja, het rechtvaardige loon hebben ze onthouden. En nou, nou zitten we met die kredietcrisis en nou beginnen ze te piepen en, en te blijten en te janken. Ja. Want als u ziet voor hoe weinig percentage... ...financiële instellingen, geld kunnen leven, eh, lenen sorry. en hoeveel wij als consument nog moeten betalen... ...als u een lening wilt afsluiten of als u een hypotheek eh, wilt gaan afsluiten. En als u ziet wat wij aan de pomp betalen, ik noem maar een paar dingen. Ja, als ik zo'n vers lees dan denk ik van ja, komt toch wel akelig dicht bij de werkelijkheid van vandaag. Goed. Een laatste punt met betrekking tot verleiding en misleiding. Vlak voor de terugkomst van Yeshua zal de verleiding en de misleiding tot een climax oplopen. Want u weet, daar kom ik later op terug in volgende uh, toespraken. We gaan te maken krijgen met, een wereld, met één wereldleider. We gaan te maken krijgen met een valse profeet. Die vindt dat we een beeldje moeten maken. Dus we kunnen al die beelden die Jacob begraven heeft, die kunnen we weer opgraven. En die kunnen we omsmelten. Er moet een groot beeld komen, volgens die wereldleider. En hij moet aanbeden worden. Ja? We lezen dat in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 tot 5. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 tot 5. Daar staat het weer, hè? net als dat we bij Matthäus gelezen hebben, laat niemand u misleiden op welke wijze ook. Eerst moet de afval komen, die is al heel lang aan de gang natuurlijk, en dan moet die mens der wetteloosheid die moet zich gaan openbaren. Die heeft nog wat andere namen, zoon des verderfs, tegenstander, die zich verheft... Tegen God, hij verheft zich dus tegen God, tegen de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of voorwerp van vereering heet, dus niets mag er vereerd worden, zeker de God van Abraham, Isaac en Jacob niet. En hij zet zich in de tempel Gods om zich te laten aanzien dat hij een God is. En wat zegt Paulus dan? Hier ook weer die woorden. Herinnert u, zegt hij. Toen ik nog bij u was, u dit meer malen gezegd Dus iedere keer worden we er aan herinnerd. Nou, die wereldleider die zet zich niet in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Hij zet zich ook niet in het gebouw van de Europese Unie in Brussel. Hij zet zich ook niet in Rome op de van, uh, op de stoel van de paus. Maar hij zet zich in de tempel. Gods. Ja, ik ben maar een ongeletterde en een eenvoudig mens, net als die apostelen zoals er in handelingen staat. Ik ken maar één plaats wat voor mij heilig is en wat de tempel is. En dat is in Jeruzalem op het tempelplein. Dus er zal nog een tempel moeten komen als, als dit letterlijk is, en daar ga ik vanuit, dat die zich in de tempel gods gaat zetten. Ja... En hij doet ook nog allerlei wonderen en krachten, maar er staat wel bij dat het bedriegelijke wonderen zijn. We zijn er dus voor gewaarschuwd. U ziet dus, ik sluit af, u ziet dus dat misleiding en verleiding het eerste is wat Yeshua noemt als hij gaat antwoorden. Het is dus kennelijk een heel belangrijk punt waar we naar moeten kijken en waar we voor gewaarschuwd worden. Laat het tot u en het moet ook tot mij doordringen dat we daar rekening mee houden. De mens in deze wereld, daar hebben we net over gelezen, hoe dat hij in het eind der tijden er ongeveer, eh, hoe dat hij zal handelen, hoe dat hij zal wandelen. Maar de mens tegenwoordig vult zijn leegte, want zo zie ik het, vult hij op met materialisme voor een groot deel. Een heleboel zijn bezig met occultisme. We worden overspoeld met sport, muziekprogramma's, talentenprogramma's, films, televisie, mobiele telefoon. Je krijgt een kramp van in je duimen als je het allemaal ziet. Hoef je het niet eens zelf te doen. Hebt u gehoord, de achtjarige, 25 heeft zo'n dingetje, zo'n mobieltje. En de twaalfjarige, 100 was twee weken terug. Ja, en het... Het gaat allemaal maar, maar zo. Je kunt ze niet zien of ze hebben zo'n ding in zijn hand. Luister, ik ben wat ouder en u denkt van ja, een ouderwetse man, die kan niet met de tijd mee. Zit misschien wel iets in, zit misschien wel iets in. Maar ik bedoel te zeggen, het merendeel van de tijd dat er aandacht besteed wordt aan al die zaken, ik denk niet dat ze een bijbeltekst aan het opzoeken zijn. Denkt u? Ik denk het niet. Dus we worden afgeleid, we worden verleid, we worden misleid. Daarom zeg ik vandaag voor de laatste keer, zie toe op uzelf en op de leer en op de tekenen der tijden. Shabbat shalom.